Mariel Hageman met het NOS Journaal. Op vliegbasis Eindhoven is opnieuw een militair transportvliegtuig geland... met daarin een lijkkist met stoffelijke resten van de slachtoffers... van de vliegramp met vlucht MH17. Het toestel is vanochtend vertrokken uit de Oekraïnse stad Kharkov. Na aankomst volgde hetzelfde ceremonieel... als bij de eerdere ontvangsten van slachtoffers. Het is de achtste keer dat er menselijke resten van de vliegramp arriveren. Zo'n 150 nabestaanden zijn aanwezig in Eindhoven. GroenLinks-fractievoorzitter Van ik vindt dat links uit zijn schuld moet kruipen. Op het congres van zijn partij in Amersfoort zei hij dat rechtse recepten niet werken. Volgens hem leiden ze tot meer ongelijkheid, vervuiling en tot een graai cultuur. Van Ooyek zei dat hij niet kan verdedigen dat iedereen er dit jaar een beetje op vooruit gaat, behalve mensen in de bijstand. Volgens de GroenLinks-fractievoorzitter neemt de ongelijkheid toe en blijven de rijken in de economische crisis buiten schot. Bij een aantal bomaanslagen in de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn 37 mensen om het leven gekomen en 86 gewond geraakt. Dat gebeurde vlak voor het opheffen van de avondklok in de stad. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. De afgelopen jaren was het in Baghdad juist rustiger dan in andere delen van het land. Wel zijn de laatste tijd kleinere aanslagen gepleegd op de Sjaïtische meerderheid in de hoofdstad door Soenitische groeperingen. De overheid vond het voldoende rustig om de avondklok vanavond op te heffen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vindt dat de VS de afgelopen 25 jaar heeft aangestuurd op een confrontatie met Rusland. Washington gedraagt zich volgens hem als arrogante overwinnaar van de Koude Oorlog. Lavrov waarschuwt dat het aanleveren van wapens aan het Oekraïnse leger tot escalatie van de strijd zal leiden. Bondskanselier Merkel ziet niets in wapenleveranties en ook minister Koenders denkt dat wapens niet de oplossing zijn.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 Na 4 uur, welkom bij uur 25 alweer. CFM 25 uur live, live vanuit Tallasse. Het derde laatste uur van Zoffert op zaterdag. Met daarin uitvoorzitters uh, voorzitters en de voorzitter, uh, Albert-Jan. Ja, maar je, hoeveel tel voor, voor ex-voorzitters tel jij? Ja, de, ja, ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt wat dat betreft. Maar in ieder geval hebben we er wel een uh, stuk of, uh, pam, nou, wat zal, zal het zijn? Ik denk uh, acht... Acht. Ik denk acht bij elkaar. We houden het bij de laatste vier en wat dan de laatste moment de, de huidige voorzitter is. Aangeschoven zijn uh, Gert van Kuik, Eggy Poster, Pieter Joustra en belinda Göransson. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Uh, ik dacht, ik had, de eerste twee uur konden we ons nog uh, redelijk redden zonder agenda. Maar ik ben zo brutaal geweest om toch maar een kleine agenda te maken. Want met, met zoveel gewicht aan tafel uh, is toch uh, de zaak, ik heb enigszins voorbereid. Natuurlijk, uh, ja, muziek <laughs> gewicht. Uh, uh, laten we beginnen met uh, Gert. Gert, jij, komt, uh, jij bent de, de oudste voorzitter, om het zo maar eens te zeggen. Niet in leeftijd, hoor. Laat dat even... Dat... Nee, nee, nee het ik heb het over het aantal jaren de tijd, de voorzitter. Ja, dat denk ik klopt, ja. En werd uh, je gevraagd of uh, was er niemand? Uh, zoals het in het algemeen gaat, was er waarschijnlijk niemand. En ik, volgens mij was ik in die periode nog net werkzaam met ABN AMRO als bankdirecteur. En dat is natuurlijk een gewild object om te vragen voor dat soort dingen. Je zat ook in OVS toen? Ik zat ook in de ondernemersvereniging. Ja, en dat zijn mensen die, uh, die worden als eerste gevraagd, denk ik. Maar ik moet ook zeggen, volgens mij, maar dat weet ik niet zeker meer. Rob Wij was mijn voorganger. En die kende ik goed in de loop van de tijd. Het kan ook best zijn dat hij me erin gesluift heeft. <lacht> Uh, heb je nog een opmerkelijk uh, geschiedenisverhaal wat je tijdens zo'n uh, voorzitterschap hebt uh, meegemaakt? Wat ja, denk je aan alle normen? Nou, jij, jij, jij, jij vroeg om een anekdote. Het is niet zozeer een anekdote, maar er waren toen drie, uh, drie of vier, maar in ieder geval drie belangrijke items waarvoor we stonden toen als bestuur. Dat was om te beginnen om te voldoen überhaupt aan de eis die het Commerciële aard voor de media had gesteld. Het kwam uit een piratenbeweging en dat was ook een beetje wel te merken aan de programmering. Want die voelde op dat moment niet aan de eisen die het commissariaat uh, meldde. Het was ook moeilijk om dat te doen trouwens. Dus ik ben met Rob geloof ik, als ik me goed herinner, een keer drie, vier naar het commissariaat geweest in Hilversum. Eerst om te leren van wat moeten we eigenlijk uitzenden en wanneer voldoet het aan de eisen. En uiteindelijk hebben we de programmering heel langzaam daarop aangepast. Zodat we ook het PBO uh, gerust konden stellen. Van, wat is dus, een PBO? Nou, het beleids, programma pro, beleidspaal. Beleid, Beleid. En er zaten een paar lastige mensen in. Die, <lacht> <lacht> waarvan je dacht, nou die zijn wel op jouw hand en die keuren iets goed. Maar dat was niet zo. Dus we moesten echt goed uh, aan de bak komen om uh, te voldoen aan de eisen. En dan begon het PBO, die moest dat uh, beoordelen. En dan doorgeven het commissariaat voor de media. Anders was je vergunning kwijt. Ik denk dat ik met Rob, of met Rob Mensen... ik denk drie of vier keer in Hilversum ben geweest... om onze zaak te bekleiden. En toen bleek dat de herhalingen ook meetelden. Toen was het snel gebeurd. <lacht> <lacht> Want toen werd alles herhaald. <lacht> Oké. Okay. Ik kom straks weer bij je ja. terug, uh, Gert. Uh, Egge, toen kwam jij. Geen leuk dat je Egge zegt. Gronings. Egge. Ja, maar ik kom uit Groningen. Oh, ja, daarom zeg je Egge. Je heet Eche, bed of Egge of Egge. Mijn moeder zei altijd: Echt hier. Toen we ik al 140 kilo, maar toen zei ze: Nog echtje. Maar goed, we eh, lopen het van al kort te maken. De leukste was eigenlijk wat ik meegemaakt heb. Toen, jij weet, Gert, dat we in een moeilijke financiële positie zaten. En we hadden één groot man die nog een vet, een dik geld van ons kreeg. En daar moesten we naartoe. Dat was heel grappig. We mogen de naam wel noemen, want hij heeft heel veel gedaan voor de radio: Leo Heino. En we komen bij Leo aan. Hij zei, ja, je bent te laat, want die bent met, met pensioen nu. Je moet het aan Bas vragen. Maar Bas liep ook in de kamer erop. En die heer zei, doe maar, pa. Toen waren we van die schuld af, want het, het hing al zo naar, ja. boven ons. Het ja. is een rode draad eigenlijk, ja. he, de, de, de financiën. Ja, maar toen was het heel penibel, want... Uh, maar goed, uh, we hebben naderhand aan huur aan hem terugbetaald. Aan, aan het pandje op het Gasthuisplein. Dus we zijn weer uh, kiet. Met hem. Ja, jij bent in de periode Gasthuisplein. En uh, toen kwam uh, Pieter. Ja, ik heb dus ook nog een periode Gasthuisplein meegemaakt. En ik schrok me rot toen ik erin kwam. Want ik dacht, ja, hier kan je geen radio maken. En als je dan de schulden ziet en de, de huur die je moet betalen van 1000 euro per maand. En dat twaalf maanden lang. Dan hou je dat niet lang vol, zeker als je de inkomsten tegenover zet. Maar we hadden een voortreffelijke penningmeester nog steeds, Ivo Bos. En die maakte hele mooie berekeningen en die zei, we moeten zo snel mogelijk wegzien komen. Dus toen zijn we uiteindelijk na twee, drie jaar zijn we overgegaan naar de tol. En daar zitten we in een prachtige accommodatie en het kost ongeveer drie kwart minder dan wat we betaalden in het gashuisplein. Ja, je euh, bent echt goed bemoeid, in de positieve zin van het woord, met, met de overgang naar de tolweg. Nou ja, eh, ni, ik niet alleen hoor, het is nee, een heel team van mensen die dat jij doen. Maar als voorzitter? Je hebt die maar, move meegemaakt van. Maar ja, je moet de politiek een beetje bewerken en er waren heel wat kapers op de kust. Ja. Dus ik werd er doodziek van me, omdat ik elke week zowel de raadsleden afliep. op de fractievoorzitters, dus de burgemeester en de wethouders. en de ambtenaren. En uiteindelijk is dat allemaal gelukt en zijn we dus overgegaan naar de tol. Goed, dan gaan we naar de huidige voorzitter. Belinda, ja... Je september... komt gewoon in een gespreid bedje. September vorig jaar begonnen. Ja, dat klopt. En uh, heb jij al iets leuks meegemaakt? Nou ja, ik heb het natuurlijk het leuke, uh, de, de eer van... Ik kom in een gespreid bedje. De, uh, de, de, de financiën zijn op orde. De locatie is geregeld. En ik mag uh, feestjes vieren. Juist. <lacht> uh, uh, Oké, okay, maar een specifieke uh, voorval... Nee, nog niet. Nog niet? Nee, nee ik, nee. ik heb natuurlijk eigenlijk, want dat had ik het net over, wel met Eg en met Gert ook eh, te maken gehad. Want toen zat ik zelf in ik PBO, dus ik was even die lastige klanten. had ja, ja, ja. Gert het Klopt nee. niks van, zei ik. Nee, klopt er niks van. We waren best wel makkelijk. Als je ja. wist dan hoe je met ons om moest gaan, hè? Ja. Nee, maar uh, dus daar heb ik dat toen al, al meegemaakt. Ook het luisteren ook naar de radio. Dus, uh, maar dat was natuurlijk negentiger uh, jaren. In 2000, ja. Ja. denk ik. Ja. Goed. Gaan we zometeen, uh, maken we weer een rondje langs de velden. Langs de voorzitters kan ik beter zeggen. Gaan we nu even naar de muziek. Hier zijn de Whispers en de Beat Cousin. Klassieker bij C.F.M. ondertussen hoor je het repeteren van de band. Hè? Even kijken of de apparatuur werkt. De Whispers waren dat met... En de beat goes on. Ja, we gaan weer verder met het gesprek met de oud-voorzitters... En de huidige voorzitter. Ja, terug uh, terug naar, ja. naar Gert. Gert, uh, C.F.M. We hebben nu bijna 25 uur live radio erop uh, zitten. Uh, het is een vrijwilligersorganisatie. Hoeveel vrijwilligers uh, had jij uh, tijdens jouw bewind... Ongeveer. Ik heb geen idee. Heb geen idee. Nee? Nee, was, het, was het niet vaak zo dat, dat er bepaalde dingen steeds bij dezelfde mensen... Te, te... Nou, we hadden wel een hele vaste groep. Ik, Rob Harms natuurlijk, hè, want die is van af en toe gestuurd, maar ik kan maar in, rond mensen. Die zo, en Michel, nog iemand. Kalvlagen. Nou, Kalvlagen. Dat was. maar die had het echt zwaar, want die, die moest opdraven ook midden in de nacht. Want de techniek liet ons nog wel eens in de steken in die periode. Maar ik, Rob weet het beter, maar in geen tachtig in ieder geval. Er waren het veel minder volgens mij. En dus, het was ook minder gestructureerd. Want uh, er waren ook mensen die kwamen één keer wat doen. En die zag je daarna nooit meer bijvoorbeeld. Maar uh, het is natuurlijk in de loop van de jaren wel gegroeid tot een, een vaste club. En die, die vaste club is wel in aantal uitgebreid geloof ik. Maar je, je, je, ben bent in jouw periode dat jij voorzitter was ook uh, gedwongen een keer penningmeester geweest? Of uh, secretaris? Of, ik? Ja. Nee, ik werd gelijk dat soort taken. voorzitter. Oh. Nou ja, met de penningmeester hebben we natuurlijk heel veel moeten optrekken. Wat de buurman al zei over de financiën en uh, Pieter wat minder denk ik dan. Maar dat hadden wij ook. De balans die had uh, aan de rechterkant alleen maar uh, verplichtingen. en Wij hadden toen ook nog heel veel obligatiehouders. Uh, die, die oud op, oprichters van de omroep en ben ik met Rob, dacht ik. Allemaal langs geweest om te bedelen of ze alsjeblieft hun obligaties niet wilden inwisselen, want dat was na tien jaar. En dat ze konden dus op de stoep staan met hun obligatie om duizend gulden ja. te vragen. We hebben, die hebben allemaal uh, ertoe bewogen om uh, dat om te zetten in, uh, in, in niks eigenlijk. Want ze kregen dus nooit geld. <laughs> we hebben wel beloofd, nee, we komen er wel op terug. Klopt. Dat hebben we niet gedaan, geloof ik, Rob, hè? Nee, nee, nee, nee. nee, nee want we hadden gewoon geen geld. Uh, financiën, uh, uh, aan de andere kant apparatuur. Dat was toen een schreeuwend uh, uh, verzoek om alles en nog wat. Maar op een of andere manier, doordat die techneuten heel handig waren... wisten ze toch steeds in de lucht te, te houden. En in de loop der tijd kwam er toch steeds meer geld kennelijk beschikbaar. Zeker na mijn periode, want ze hebben toch redelijk apparatuur nu volgens mij. Kreeg je, kreeg je in die periode ook al uh, de geldelijke bijdrage van het commissariaat van de media? Nee. Ik, ja, we kregen de, de subsidie, de, nou, de, de nee, overheidssubsidie. Het is een hooglopende discussie of het nou een subsidie is of een geldelijke bijdrage... Nee, het is in ieder geval niet van de gemeente. Ik wil ook nee. nog duidelijk zeggen dat we, we hoeven niet de gemeente dankbaar te zijn. Die, die fungeren als doorgeefluik. Die krijgen het geld en moeten het doorstorten. Ik wil wel in dit verband noemen de naam van Leo Heino. Want die heeft ook in die periode er echt voor gezorgd dat we nog bestonden. Want die heeft ook een keer een lening verstrekt om een nieuwe apparatuur te kopen. En daar heeft hij ook echt helemaal nooit iets van teruggeven En er lopen dus ook nog een heleboel obligatiehouders rond die, uh, ja, die nog die niet die op de stoef staan. Die niet meer. Oh, <laughs> Dat zijn er een paar, maar die zijn allemaal wel toen de tijd. aardig met hun kluitje. Nee, die hebben we, die hebben we aardig afgelegd. Even tussendoor, uh, ik krijg een appje van uh, meneer Lemmens. Ja? 3-0 Patrick van der Oort. 3-0, geweldig. Ja word oh, worden kampioen dus. Dus jij, uh, echt, je, je kreeg van hem, kreeg je de voorzittershamer overgehandigd, Zo van, nou, dit is CfM. Ja, ja, het is een hele goede organisatie. Jij, dit is al loopbaan. Het kwam in de gesprek, een gespreid beetje net zoals jij nu ook weer. Alleen Pieter heeft hard moeten werken. Nee, het ging... Uh... Het, het, het, het, het, we zijn het gelukkig uitgekomen. Nou, de eerste succes was toen we samen, Rob en ik, naar Leo Eindel zijn geweest. Dat was al last minder. Tenminste voor ons dan. Ja. En... Uh... Er werd ook gevraagd om een paar leuke dingen te vertellen. Lijken? De, de moestijd hebben gehad. En dat kunnen Rob en, uh, en Mac en hoe heen, Mo ook aan uh, de KLM open de eerste keer. En ik kom die Daan sloten nu nog tegen. Hij zegt, jullie waren de duurste organisatie waar we ook mee hebben samen bij de KLM open. Want als ik die jongens mist, zaten ze in het restaurant van de Kerming. Zouden ze al lekker allemaal te eten. Want ze zeggen, de, de, hoe het, de organisatie betaalde betaald het toch wel. Nee, dat waren ongelooflijk. s'avonds om acht uur. Werden, nee, om 11 uur ze, gingen wij als laatste eruit. En het jaar erop heeft sloten het... Het, je, het, het geld wordt minder beschikbaar gesteld. Maar ja, was... dat bonnetje kwam achteraf, hè, Egi? Ja, bonnetje, ja dat kwam even achteraf. Zelf nog een cadeautje van ons, ja. alsjeblieft. Ja. <laughs> nou, zaten ze allemaal de heerlijk aan de biefstukten, jongens. Ja. En Modi heeft daarvoor de vermogen gegeven. Ja, zie je nog aan hem, hè? Ja. <laughs> hij heeft hij nooit meer verloren. Nee. nee, het was een prachtige tijd. Maar nou, jij bent er even de laatste jaar ook weer bijgekomen. Ja. Nou, het was... Uh... De, het was ook heel op pionierswerk. Want we stonden, waren de mooiste plek voor het clubhuis. Ik bedoel, je kan nu zeggen van uh, Sport 1 uh, verzorgt uh, de radioverslaggeving van de ja. KLM open. Maar uh, CFM was eerst. Ja. Dus wij, die primeur, kunnen ze dan echt, echt, echt absoluut niet meer afnemen. Ja, en Joop vanessa had er ook bij. Hè, die, die heeft ook nog verslag gedaan. Maar je kreeg toen het uh, voorzittersamen van, uh, van Gert overhandigd. En uh, nou, financiën was natuurlijk een nijpend verhaal. Die hadden we net iets uh, van toegelicht. Maar apparatuur bleef natuurlijk ook nog een. Uh... Ja, maar dat, uh, omdat de, de financiën langs land en wat meer adverteren schreven. We hebben ook acties gedaan. We zijn ook nog langs allerlei adressen in het dorp geweest. maar er vielen bijna allemaal bot. Een paar mensen die bleven wel trouw. Of, of ze deden het in een, een half jaar en stopten ze mee. Het leukste was bij, toen ik bij uh, Lippy Boys was. Ja, echt, doen we doen het voor jou en voor, voor Rob. Maar we hebben er niks aan. Ik zei, joh, je, je, je verdient zoveel geld, maakt er niet uit. Maar, ja, je, dat denken dus allemaal de wij wel Maar die waren ook altijd heel aardig en ondersteunend hier, die Lippy Boys. Nee, uh, dat was ook een leuke tijd. Dan ben je werd de deur dichtgedonderd toen we eraan kwamen. Nou, <lacht> Turbulente tijd, <lacht> Ja, dat was die, die, die lange jongen die na een Hilversum veel woont. In Utrecht woont, uh, Ja, nou, juist, bedoel je. Ja, ja, ja. En, uh, maar toen, toen ging, was, was de rief weer dicht. Maar de financiën, tot je, jij kwam, ging het uh, redelijk. Tot jij kwam ging het helemaal buitengewoon goed. Uh, uh, Geef die. Uh, ja, helemaal Albert, goed. Albert Jan, sorry. Nee, maar, maar niet uit. Uh, dus jij kreeg, uh, Pieter, jij kreeg dus een keurig uh, duidelijk overzicht van uh, de financiën ja. en de uh, apparatuur. Nou, nee, dus... Ja, Rob van de geheime boekhouding, dat is wat ik met zeker is Ik kwam erin en ik, ik, ik schrok me helemaal de perspleurers uh, Financiën uh, nauwelijks of geen Adverteerders nauwelijks of geen Ja, er waren adverteerders, maar die betaalden niet Daar heb je weer nou, een ander probleem daar, daar heb je dus helemaal niets aan En de eerste maand kon ik meteen aan de slag Om een uh, zendvergunning aan te vragen voor de komende vijf jaar Bij het commissaria van de media dus dat was een hoop werk. Uh, Rob heeft me daar goed bij geholpen. En jullie moesten op appel komen in Hulversum bij het commissariaat. Dat ging bij ons anders, want de directeur van het commissariaat... ...komt naar Zondvoort. Ja. En wat ik, had, je, wat ik, had je verkeerd gedaan? Ik, ik, ik kan u. me nog goed herinneren, wij zaten bij Kroonvis. En uh, om de sfeer te maken uh, kwam uh, Albert, Albert... ...Albert... ...Albert Berg. Ah, met, meteen Arlan Berg, meteen met broodjes haring... Uh, uh, en die directeur die vond dat prachtig en die zei ja, ik moet eerlijk zeggen wij luisteren jullie radio af en jullie doen het hartstikke goed nou compliment, PBO was voltallig, iedereen uh, was hier tevreden, dus we kregen die zendvergunning onmiddellijk na toestemming natuurlijk van de gemeente en nog steeds begrijp ik dat het commissariaat tevreden is over de wijze waarop ZFM uitzendt. Ja, en we werden ook de, de voorbeeldomroep hè, voor, de, voor ja. de rest. Ja, uh, wij kregen een keer een brief dat hij ons als voorbeeld uh, stelde voor lokale omroepen in Nederland hoe het bij ZFM toegaat. Nou, dat is leuk. Uh, dus wat was uh, de eerste plan? Uh, jongens, eventjes kijken... Of de structuur goed is, ik wil de statuten zien, kijken of we die moeten veranderen. Ik wil het huishoudelijk reglement hebben, dat was er niet. Dus we hebben meteen een huishoudelijk Echt, reglement die? gemaakt. Nee, die die, die, die notaris die stuurde een rekening en die hebben we niet betaald. Je, die heeft u teruggehaald. Dan begrijp je waarom er geen huishoudelijk reglement Dus we hebben de hele structuur meteen opgezet. Uh, statuut, huishoudelijk reglement, redactiestatuut en alles wat erbij nodig was. Zodat iedereen wist waar hij toe was. We begonnen met 35 medewerkers. En na vier jaar hadden we er bijna 80. En uh, die waren ook allemaal actief. En... Uh, Heerlijke mensen. Ja, en het belangrijke was toch het geld. Hoe kom je aan het geld? Dus het was zoeken naar uh, adverteerders. En mede door de inbreng van Ankie Miesebek zijn er een heleboel adverteerders bij gekomen. En die ben ik dankbaar, heel erg dankbaar. Want ze blijven trouw en uh, ze betalen ook. En dat is belangrijk. Je kan wel adverteerders hebben, maar we moeten oh, ja. moet betaald worden. Ja, en dan de, de grote overgang natuurlijk van uh, Gastensplein naar De Tol... Uh, ja, dat is zo makkelijk gezegd, maar er moet wel geld komen. En als je daar naartoe gaat, dan is dat een mooie gelegenheid om meteen je apparatuur te vernieuwen. Dus onze penningmeester had ons voorgerekend, we betalen nu 1000 euro per maand. Als we nou in de tol 300 euro moeten betalen, dan houden we 700 euro per maand over. Als je die kapitaliseert, dan kan je voor zoveel geld kan je gaan uitgeven. Nou, dat betaf ongeveer 50.000 euro, die we dan konden gaan benutten. Nou ja, die moet je dan gaan lenen. Dus we hebben leuke gesprekken gehad met de gemeente. Dat ging niet erg makkelijk, maar uiteindelijk lukte dat. En we hebben dus een bedrag kunnen lenen van 50.000 euro... die we in vijf termijnen moeten terugbetalen. Ja. Nou, de eerste twee termijnen zijn achter de rug. En ik verwacht dat onze penningmeester met gemak... de overige drie termijnen ook kan betalen. Dus wat dat betreft hebben we het heel goed gedaan. Met elkaar, zeg ik dan nog steeds. En uh, staat er nu een nieuwe studio met... Hartstikke mooie apparatuur. Goed, ik kijk uh, Rob even aan. Uh, even naar de muziek of gelijk even door naar Belinda. Nee, we doen even muziek hè? toch? Oké, okay. ja, tot zo. When But a slow dream That you're free Deep inside your mind All alone Ja, we gaan uh, snel, uh, snel weer over naar de, naar de voorzitters en de uitvoorzitters. Want de plaat heeft de hik gekregen, hoor je dat? Ja, Ivy Carew was dat uh, en Ward feeling. Viering. Weet je wat leuk is, Rob? Als je de als je, als je dus platen draait, dan kon je hier een levendige discussie. Kan je dat nog herinneren? Weet je dat nog? Hoe hebben we dat getekend? En nou voor de microfoon, nu, hè? Nu, nu zijn we weer live in de uitzending. Ja, en we gaan uh, met, uh, met Belinda praten, huidige <laughs> voorzitter van CFM. Belinda. Jij hebt het stokje overgenomen van, uh, van Pieter. Ja, Pieter, ja. Nou, moest je nog wat uh, daaraan. Een gespreid beetje. Gespreid, jij ja, zei het al, in ja, het begin nee, van het gesprek. eigenlijk is dat ook natuurlijk wel zo. En nou, niet alleen Pieter, maar natuurlijk veel meer mensen eromheen. Want dat vergeten we wel eens, want wij ja. mogen hier dan wel als een boegbeeld zitten. Maar we zijn dan ook een boegbeeld, want uh, Ivo's naam is natuurlijk al gevallen. Uh, nou ja, jij natuurlijk als programmaleiding, Rob. Um, Marcus voor de techniek. Ik wil niet uh, ook onvermeld laten Ellen, Ellen Koper. Die is dan nu gestopt als heel recente secretaris in verband met de gezondheid. Maar dat zijn ook allemaal mensen die je vaak op de achtergrond die bezig zijn, die je niet ziet, die je niet hoort. En die gewoon maken dat een omroep uh, als CFM uh, is wat die is. Wij kunnen dat niet alleen, ja wij kunnen nu dan leuk babbelen en dat kunnen, kunnen een heleboel trouwens hoor. Maar dat, dat ja je bent afhankelijk van een heleboel mensen. Weet je trouwens, op een gegeven moment met Pieter hebben we Pieter gevraagd, Pieter, schrijf even een, een functieomschrijving van uh, voorzitterschap. Nou, dat was gewoon een, een postzegel die op jou paste. En uh, alle eigenschappen die daarbij kwamen. Dus uh, wat dat betreft, Pieter nog hartelijk dank voor die, die duidelijke functieomschrijving. Want wij hadden daar niet veel werk over, na werk van. Want we konden gelijk naar Belinda gaan. Dus dat was goed. Maar heeft die, had hij alles netjes overgedragen? Ja. Of uh, dacht je van, nou, dit kan nog anders, dit, dit moet anders. Wat, wat? Nee, weet, Als je komt, weet je, het is natuurlijk... Het heet al zo... Nou ja, je bestaat 25 jaar. Dat vind ik ook niet als je komt dat je de, zoiets moet hebben. Ik ga het even het roer omgooien. Het moet helemaal anders. Nee. De mensen moeten mij leren kennen, ik moest de mensen leren kennen. Daarom is dit niet zoals die 25 uursuitzending is natuurlijk hartstikke mooi dat je zoveel mensen tegenkomt. Ja. ja, je ziet iedereen. En we hebben laatst hebben we ook een, een, ja we noemen het dan de bitterballen sessie gehouden. Gewoon ook ja, dat gewoon... bitterballen -sessie. ja, dat is jouw uitvinding, hè? Ja, Dat is gewoon van mij. Ik, ik ben van de feestjes. Ja, je, al, je hebt al iets nieuws ja. geïntroduceerd. Dus. Nee, maar gewoon om bij elkaar te komen, om gewoon. Uh, uh, over de omroep te hebben van wat kunnen we nog doen, wat kan beter. Uh, waar willen we staan over een jaar, over twee jaar, over vijf jaar. Want laten we wel, wij kunnen het leuk bedenken aan die bestuurstafel... maar het zijn de mensen die het moeten doen. En daar zitten de kennis en daar zitten de ideeën. Want ik zei op een gegeven moment leuk van ik vind de tv hè, maken, dat lijkt me wat. Nou, dat is dat <lacht> natuurlijk hartstikke leuk, maar dan hoor ik wel van ja... Uh, want ik had gewoon bedacht bij de raadsvergadering... Wij hebben toch, die webcam hangt daar ja. in de raadzaal. Dus ik denk, nou dat is leuk, dan heb je in ieder geval beeld erbij. Dus in, in mijn optiek was dat eigenlijk heel simpel. Een kwestie van, nou die webcam sluit je aan op, ik weet niet iets, op iets. En dan steent je dat uit. Ja. Nou ja, dat is, uh, is... te kort door de bocht, hè? Nou, dat blijkt dus heel uh, ja. te kort door de bocht. <laughs> Even in, in verband met de tijd en het schema wat we hebben. Even kort. Gert, wat vind je van CFM na 25 jaar? Wat is uh, ja, je, je bent toen voorzitter geweest en nu uh, zoveel jaren verder. Is... Ja, ik moet zeggen dat uh, persoonlijk ben ik in de loop der jaren uh, door het, uh, het gezichtsvermogen wat uh, sterk afneemt, uh, zeg maar kijk ik eigenlijk geen tv meer, dat, dat lukt me niet meer. Dus ik ben uh, veel meer afhankelijk geworden van de radio. En meer dan vroeger luister ik uh, bijvoorbeeld zondagmiddag en zaterdagmiddag dan ben ik gekluisterd aan Rob Harms en uh, Andor uh, vaak. En aan jou ook. Dus, en Maurice Mulder. Dus dat deed ik vroeger eigenlijk niet. Uh, ik luister natuurlijk ook iedere zaterdag naar Goedemorgen Zandvoort. Muziek, dat, dat, dat hoeft voor mij niet... want dat kan ik op heel veel andere manieren krijgen. Dus ik hoop wel dat, dat het mogelijk is... dat de Zandvoortse Omroep nog verder... als nieuwsvoorzienende uh, radio kan fungeren. En dat kost allemaal mankracht en techniek... En... Maar reportages te plaatsen, de vliegende reporten, uh, daar zijn waar het nieuws is. Dan ben ik een fervent, uh, en frequent luisteraar. Uh, dus ja, ik hoop dat het die kant op kan gaan. Maar dat is in de loop der jaren al sterk uh, gebeurd natuurlijk. Ik geef hem gelijk door aan Belinda. Ja, nou, ook... ze zat al ja te knikken. Oh, dus ze zat ze al te ja te knikken, knikken. oké. Okay. Echt. Ja, ik heb net even een nieuwe limmering geschreven. Moet je wel in de microfoon praten? Hè? Ja, sorry. Ja, ja. <lacht> voor elk feest een kroket en een pinda bij onze Belinda. Ja! <lacht> ja ik dacht, het rijmt een pinda als een mooie Belinda. Ja. Uh, wat, sorry, je vragen. Nee, uh, CFM, na 25 jaar. Je hebt hem een aantal jaren als voorzitter gefungeerd. Uh, dat vergelijkende met zoals CFM er nu voor staat. Nou, vind ik het... Uh, en uh, aanzienlijk beter geworden. Mis je nog dingen? Mis nee, je nee, dingen? Nee, Nee. Ik heb een paar vaste dingen. Dus op zaterdagmiddag als het slecht weer is en er gaat niks door, dan luisteren jullie naar jullie op zaterdagmiddag. Het gaat, het gaat door bedoel ik dat ik naar de sport ga. Ik ben altijd, altijd op de sportvelden. Ja. Maar uh, en, uh, dan luister ik naar jullie. Okay. En uh, ik vind ook tussen ja, vaste items zijn natuurlijk voor mij. Ik denk voor Belind ook altijd goede morgen Vooral heb ik helaas maar een uurtje gehoord. De tweede uurtje schijnt. Dat was interessant uh, ja. geweest. Maar uh, nee, dat zijn de dingen. En ik vind ook. Uh, oh, ik zet ook vaak de televisie aan. Ik, heb, ik, ben, ik vroeg me dat tot een hok thuis. Hè? Yeah. Want ik ben een, net zoals Pieter een sigarenroker. En dan zit ik in de garage. En die zijn medisch afgesloten. versloten. Me, en mijn zoon heeft er vijf blozers. Want die heeft kind, de kinderen tegenwoordig. Die kinderen mogen niet meer die rook. voor je Er staan vier dingen in te blazen. En dan, dan zet ik ook altijd de televisie aan. En dan, dan heb ik dus. Uh, de, op, het, op het kanaal van CFN Zandvoort hebben ze. Ja, ideaal, ideaal vind ik dat. Bedankt. Pieter, heb jij uh, kunnen als, als, realiseren... Als ik even je... naar de stand van zaken kijk. Ja? Um, uh, bouwkundig Leo Miesbeek heeft veel werk gedaan voor de nieuwbouw. En is nog steeds betrokken. Uh, ik wou alleen maar compliment geven. We hebben uh, momenteel video, film, Roel van der Hof... Elke vrijdagmorgen van 10 tot 12 uitstekende programma's en ik weet dat met name in onze bejaardenhuizen, huizen en duinen en dergelijke, Klopt. dat er op vrijdagmorgen de televisie wordt aangezet en dat vooral de oudere bewoners allemaal zitten te genieten van die beelden. Geweldig wat hij doet, die roel. Uh, natuurlijk ook op Best. bossing. Op bossing. Maar dat is een perfect dat we dat hebben gekregen in die vier jaar. En ik hoop dat het alleen maar uitgebreid wordt. Natuurlijk, we zijn nooit tevreden. We willen altijd nog meer. En er kan natuurlijk ook nog veel meer. Uh, daar heb je punt één de apparatuur voor nodig. Daar heb je mensen voor nodig. Marcus van Dam is natuurlijk onze techneut bij uitstek. En ik hoop alleen maar dat hij gezond blijft en geen ongeluk krijgt. Want dan hebben we echt een probleem. Ja, dan, ja. Dus er moeten functies... Het, was, het werd al eerder trouwens aangehaald. Dat de techniek is de, is, is, is de ziel van de omroep. Dus dat betekent dat alle functies dubbel bezet moeten zijn. als de een niet kan of met vakantie is, dat de ander het kan overnemen. Nou, dat betekent dat je natuurlijk uit moet breiden met uh, medewerkers. Maar ook dat ze elkaar kunnen vervangen. Uh, als ik kijk naar de apparatuur, die werkt goed. We hebben geen storingen meer gehad de afgelopen drie jaar. Nou, dat is compliment aan de mensen. Dus ik ben tevreden, maar ik wil nou. nog veel meer. Duidelijk, duidelijk statement. Uh, Belinda, wat, ja, je zegt een gespreid bedje. Er is van alles, maar je hoort ook van uh, de oud-voorzitters. Ja. krijg je al, al in ieder geval twee dingen mee. Van, uh, ja, nee, maar dat het uit. Is, is ook hetgeen wat we weten natuurlijk. En ja. nu heb je er toch een aantal uh, zaken, als je gaat kijken naar tekst-tv... Uh, dat moet nu wel qua computer, uh, die, is wel, die is wel aan vervanging toe. En dat kan dan allemaal wat, wat beter. Dus dat is een project wat je moet doen. Maar ik ben het met eigenlijk met alle voorgangers eens. De basis is je techniek samen met je mensen. En daar moet je het mee doen. En dan, dus je hebt ook. Ik, die het is heel belangrijk dat je ook mensen uh, uh, aan je blijft binden. Dat ze het leuk vinden. Dat het een honk is waar ze zich uh, thuis voelen. Want dat vind ik altijd een mooie voorbeeld. Ik vergelijk het altijd met de reddingsbrigade. De jongeren ook die daarbij zitten. Uh, dat is echt zo'n soort familie waar je komt. Ja. De, uh, de jong en oud, dat wordt meegenomen. De jonkies worden de, de ouderen meegenomen. Het is een veilige haven. Hallo, er zijn ook ouderen. Neem een Ruud Jansen die elke dag naar een Zandvoet komt. Ja, ja, ja. Die, die nee, elke nee. dag. <laughs> niet de jongste, maar hij doet het wel. Nee, maar het gaat er wel om dat iedereen voor elkaar klaar staat En dat, het gewoon, dat je het met elkaar doet. Nou, je, wat je zegt, er zijn heel veel mensen op dit moment van buiten Zandvoort die, die, die komen. Dat is toch hartstikke mooi? Ja. Nee, man, We man, hebben vannacht tubak, ook... He? Wilka Toebak, elke uh, zaterdag. Twee lang. Ja, ja, uit twee, uit twee, alle maart komt hij ondertussen. Ja. En, uh, en geen reiskostenvergoeding? Nee. Vergoeding. nee nou ja, en Ruud ook uh, niet? Uh, Nee, uh, Charol, Ja, Charles, Hans Plot, Hans en Kok. Ja, dus, precies. Uh, <laughs> dus uh, die komen. Uh, Stefan. Maar goed, het zijn, het zijn duidelijk even wat puntjes die je mee hebt gekregen, gekregen van al... de, de oud-voorzitters. We, we gaan even naar de muziek en dan gaan we naar de stelling. Ik ben heel benieuwd. Naar de stelling. Kan je er alvast wat af verklappen of niet? Nee, nee, doe je niet. Blijf daarvoor luisteren naar CFM. Hier is Marco. I'll see Hadder, ik zie bijna niets. Ik sta voor de keuze. Nu eraf of voor altijd mee. Besluit de angsten van me af te slaan. En voor altijd met je mee te gaan. Mijn hoofd tegen We zitten binnen bij Talazza tot aan 5 uur. Met, uh, het laatste uur van de 25 uur uitzending van uh, CFM. Gistermiddag om 4 uur begonnen aan de Tolweg Tina. De nieuwe studio, de nieuwe mooie nieuwe studio van uh, CFM. Uh, voordat we weer uh, naar de, voorzitters, uh, en, uh, of, uh, de voorzitter en oud-voorzitters uh, gaan. Even voetbal, 0-4 staat het. Oh, ja, mooi, SV Salvertijn dus. Van der Zijs. Het gaat Zijs. lekker met de heren. Van der Zijs heeft gescoord. Kijk, helemaal goed. Goed, uh, ik, ik, ik, ik deponeer een stelling. En dan zou ik zeggen, uh, veel plezier ermee. En uh, ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Of, uh, en dat heeft natuurlijk, op de, uh, heeft natuurlijk betrekking op de toekomst. En uh, ik ben erg benieuwd wat jullie uh, daarvan zouden vinden. Ik zeg niet dat de stelling juist is. Maar dat uh, horen we dan wel van, uh, uit jullie mond. De stelling is als volgt. In 2020 bestaat CFM 30 jaar. 30 jaar. Een onafhankelijke professionele omroeporganisatie met 100 vrijwilligers. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Onder leiding van twee betaalde medewerkers die op hun beurt verantwoording afleggen aan het bestuur. Wie mag ik het woord geven? Ja, ik, ik, wil, ik wil best een voorzetje geven. Um, maar voordat ik dat doe wil ik allereerst een compliment uitspreken aan de, de programmaleider Albert Jan Vos. Want euh, laten we wel zijn, hij heeft in een aantal jaren gezegd van ik wil naar een horizontale programmering. En het is hem gelukt. We zijn bijna nu overdag bezig alleen maar met live uitzendingen. Nauwelijks meer herhalingen en dat is een compliment waard naar Albert Jan die dat voor elkaar heeft gekregen. Paar van acten. Dat betekent ook dat er een medewerkers dat bijzonder waarderen. En als tweede compliment wil ik Ruud Janssen complimenteren... die toch bijna elke dag vanuit Beverwijk naar Zandvoort komt... om daar van 12 tot 2 zijn programma te doen. En op woensdag zelfs uh, nog een uurtje langer met de vinyljaren. Uh, ik vind het een prestatie dat zo'n man die hartstikke druk heeft... toch steeds naar Zandvoort gaat met bus, trein en dergelijke. Het kost hem handen met geld, maar hij doet het. Um, om op de eerste zin van jouw stelling te komen... Uh, over het vijf jaar uh, professionele organisatie met honderd vrijwilligers... ja, zonder meer, ja... Uh, twee betaalde medewerkers, heb ik uh, mijn grote bedenkingen. Want op het moment dat je dat gaat doen, schep je een president... en kunnen andere medewerkers, zoals ik net heb gezegd... Ruud uit Alk of uh, BVWijk, Wilco Toebak uit Alkmaar... die allemaal reiskosten maken... Uh, kunnen dan zeggen van oh, je betaalt die mensen, dan kan je wel. ook reisvergoeding aan ons gaan betalen. En ja, het sterke van je CFM is juist een club van vrijwilligers. Honderd uh, man die daar, en het kostte geld hoor, als vrijwilliger. Als je voor de radio werkt, want je moet platen kopen en anderen kopen. Dan kost dat alleen maar een hoop geld als vrijwilliger. Dus ik heb, ben daar een beetje voorzichtig in. En dat druk ik me voorzichtig uit. Echt? Ja, ik sluit me er meer of meer wel aan met de woorden van Pieter. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, maar, <laughs> ja, maar ik wil niet dwars liggen, want ik heb ook wel hele wilde ideeën. Maar uh, uh, het is een loffelijk streven om de 2000, 2020... 100, uh, maar je, ik vind dat je, wat Pieter ook zei, dat je toch met, met amateurs moet blijven werken. Want geld, we hebben het in onze vereniging, jullie weten welke, maar ik zal de naam niet noemen. We hebben ook betaalde krachten, werk toch wrevel... Bij andere leden, want die doen alles voor niks. En een paar mensen doen ook werkzaamheden die vooral achter de bar staan. Die worden ervoor betaald. Nou, dan krijg je toch scheve gezichten. Er zijn moeders die al twintig jaar achter de bar staan. op, op zaterdag en op zondag. om te bedienen. die, die nood en dubbeltje hebben gekregen. Ja, eind van het jaar een bloemetje en zo. en, en, en, en een dankwoord. Dus ik vind, ben angstig voor betaalde medewerkers. Uh, Gert. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat was Gert. Ja. Belinda, gezellig. <laughs> even los van de financiën, maar de organisatie je hebt het bij Huig in de eerste uur ik wil er verder niet mee bemoeien, maar die is er ook begonnen, en als je nu ziet hoe dat bedrijf nu gerund wordt met, met werkoverleggen en, eh, ja. en dergelijke, dus dat is een stukje professionalisering jawel, He? maar dat zijn wel nog betaalde krachten ja, oké okay. ja. Ja, maar het, er zit natuurlijk een heel verschil achter. En als je gaat kijken naar Telassa, welke onderneming dan ook... dat is een onderneming met het oogmerk om winst te maken. En het, uh, het doelstelling voor de, voor, voor de voor het omroep is om um, uh, nieuws te brengen... en uh, uh, informatie uh, richting, je, richting je inwoners. En ik vind dat, um, dat op het moment dat je daar natuurlijk ook geld van krijgt van een overheid... Dat is toch wat je, wat je, wat je krijgt voor, voor een bijdrage. Dan is op een gegeven moment de vraag: van als je gaat kijken toch naar de financiën, van dit komt binnen. We hebben gehoord in de afgelopen jaren dat het toch lastig is. Dus wil je mensen gaan betalen, dan zou je dus toch andere bronnen moeten gaan aanboren. om die mensen te moeten gaan betalen. Dan denk ik: van is dat dan de goede manier om daarvoor mensen te betalen? Of moeten we dan op het moment dat we andere bronnen aanboren, dat gaan gebruiken? Juist om die professionalisering van de omroep in de kern te gaan waarmaken. En dat is in de kern is dat dan toch de apparatuur wat we willen. En dat zou dan een stukje zijn. Een, een verbetering van uh, tekst-tv. Uh, tekst ook de stap maken richting misschien... een uh, bepaalde vorm van televisieprogramma's. Dus dan, dan als het de keuze is, want dat vind ik dan een keus... Uh, geld besteden aan betaal, uh, betaalde krachten. Dan zeg ik nee, dan ga ik het liever stoppen in de omroep zelf, waar het voor bedoeld is. Maar je kan het ook uh, gebruiken, een opleiding, uh, medewerkers een, een cursus aanbieden. Uh, presentator, uh, die, noem doe we op. Doe we. Uh, kijk, dat soort werk uh, vind ik erg belangrijk. En die mogelijkheden zijn er. Ja, maar dan praat je dus toch dat je het gebruikt voor in essentie waarvoor de omroep is? Ja. Wat? Heeft er iemand nog een toelichting op? Wil iemand daar nog op reageren? Nee Dus een, we gaan wel naar de 100 vrijwilligers En we blijven een vrijwilligersorganisatie Dat is de conclusie van Het uh... enige wat ik zou zeggen Als je dus inderdaad die, die, die groei gaat maken Met die 100 medewerkers Dat er een betaalde administrateur komt misschien Dat is natuurlijk een heel ander verhaal Want het, zou, het kan wel eens duchtig zijn natuurlijk dus niet te ja, maar om, om maar je moet, je, Pieter weet het ook. We hebben op een gegeven moment dus allemaal organogrammen gemaakt van de diverse afdelingen. Ja. Subtechnische dienst, eh, programmaleiding, eh, tv, eh, noem maar op. Nou, dat is een vrij complex verhaal aan het worden. Ja. En het moet wel in goede banen worden geleid. En daar gaat veel tijd in zitten. Zit er, ja. Herop. <laughs> Jazeker, ja. Ik kom er nog even tussendoor, uh, Albert-Jan. Het kan zijn natuurlijk dat er een moment komt dat dat wel effectief moet zijn. Stel voor dat de Zandvoortse omroep niet alleen mag doorgaan. Want er zijn natuurlijk plannen om te regionaliseren met omroepen. Stel voor dat wij de omroep Haarlem overnemen. Ik bedoel, de branding Heemsteden hebben al overgenomen. Ja. Maar stel voor dat Haarlem helemaal in nood is en zegt... mogen wij in Zandvoort aansluiten. Ja, dan krijgen we een omroep bij. En dan zijn we omroep Kennermeland geworden. Dan krijg je een andere situatie... Want in Haarlem zijn wel betaalde krachten. En uh, dan denk ik dat we die richting ook op moeten. Maar dan moet je toch een, een grotere schaal denken. Ja, maar dan ga je natuurlijk naar een ander niveau. Dan ga je zeg maar toch als een... Dat is wel heel erg groot hoor. Een, ja. een AT5 en een RTV Noord-Holland. Maar dan ga je precies wat je zegt, een omroep kennenbeland. Ja. Nou, dat kunnen we. Er gaat ook de, de, de charme van deze omroep. Het gaat dan weg, vind ik. Ja. Als we samen samengaat met... Maar dat kan verplicht worden. Ja, ja, de overheid, je weet het, die kunnen we alles doen natuurlijk. Maar. Ja, ik had het daar uh, vanmorgen ook nog even over uh, bij uh, Goedemorgen Zoonvoort. Oh. Zit het toch inderdaad wel, dat weet jij Pieter hè? Ah. Ja, want uh, ja, ik, uh, ja, uh, we gaan waarschijnlijk toch op een gegeven moment die kant op dat, uh, dat uh, zeg maar CFM als losse omroep, en dat geldt niet alleen voor CFM, maar ook andere omroepen, dat die uh, bij elkaar gezet worden tot één grotere club. Maar ja, ik vind het toch wel belangrijk dat uh, Sanford in ieder geval een station blijft houden... die uh, echt, echt voor Sanford er kan zijn. Eigen identiteit. Sanford is toch een badplaats. Uh, apart, weer een apart verhaal dan, uh, dan, uh, dan Radio uh, Heemstede, zeg maar, bijvoorbeeld. Ja, maar ik bedoelde meer bestuurlijk. Als we bestuurlijk regionaal moeten gaan werken, dan kan dat. Dat betekent ook een programmaleider. Bestuurlijk moet werken, regionaal. En de uitvoering kan lokaal gebeuren. Ja, maar ik, volgens mij bedoelen ze dat niet helemaal hoor. Ze bedoelen ook dat, er, dat daadwerkelijk die zender uitgezet wordt. Ja. en dat je één zender overhoudt. Nou, dan gaan we weer piratentijd in. Nou, dat gaan wij zeker niet meer meemaken, Rob. Goed, dit, nou, dan gaan we weer naar de slaapkamer. Dit gezegd hebbende, uh, Blinde, oh, wat, wat, wat, wat in je rugzak gekregen ja, van absoluut. de oudvoorzitters? Gert, Ech, Pieter. En Belinda, hartelijk dank voor jullie komst. Uh, naar de, uh, Mooie studio op dit ja, moment. Nou, al hier. <laughs> en uh, bedankt nogmaals voor jullie tijd. Grandioos. Graag gedaan. Graag gedaan. Nou, bedankt uh, oud voorzitter. Zonder uh, jullie hadden we het niet, uh, niet verder gekund. Dus iedereen is heel erg belangrijk. Ik wil nog even... Uh, voordat we zeg maar, uh, naar het nieuws weer van vijf uh, uur gaan... wil ik nog even uh, een jingle uit de oude doos uh, draaien. Even terug naar 1994. Deze moeten jullie horen. Knal met CFM 107, het nieuwe jaar in. Op 31 december zijn de laatste 6 uur van 94 voor de hits van de jaren 90. Tussen 6 en 12 hoor je van de velden, luiten, van kampen en de wit. Met tussen 6 en 8 van kampen en de wit buiten en binnen van de velden en luiten. Tussen 8 en 12 zijn van kampen en de wit binnen en van de velden en luiten buiten. Luister en win één van de flesjes champagne die ze weggeven. In de hits van de jaren negentig. Beleef het mee. Alleen maar hits. Zes uur lang. En weet je hoe koud het toen was? En luiten maar buiten hè. Arme luiten.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 20 uur is uitzending van CFMR uh, bijna op. Uiteraard uh, iedereen uh, die eraan meegewerkt heeft en uh, zeg maar, het mogelijk heeft gemaakt. Hartelijk dank daarvoor. Wat een prestatie, hè? 25 uur uh, lang Albert-Jan. Dat wordt over vijf jaar wat. Jazeker. Je mag iemand anders het organiseren. Nee, geweldig. We, we hebben het met uh, veel, ple veel plezier gedaan. Nogmaals, uh, dank iedereen. En we gaan uh, op naar uh, de receptie. Zo dadelijk om 6 uur. Laten we doen. Bij Talassa van 6 tot half 9. Iedereen en uh, alle oud-medewerkers en uh, vrienden van CFM, jullie zijn van harte welkom. Vanaf 6 uur, drankje aan het strand. Belinda, wil jij nog wat zeggen? Laatste ze woorden? Nee? Oké, okay. dan houden we het hierbij. We gaan op naar het Nieuws en Weer van 5 uur.